In Leerdam is een gemeenteambtenaar opgepakt. De man van 51 wordt ervan verdacht dat hij de gemeente voor tienduizenden euro's heeft benadeeld. Hij liet bedrijven die voor de gemeente werkten klussen voor hemzelf opknappen... en kocht jarenlang spullen die hij door Leerdam liet betalen. De geslaagde eurotop heeft nog altijd een gunstige uitwerking op de beurzen. De AX-index sloot bijna 1% hoger. Met 311 punten werd de hoogste stand bereikt sinds twee maanden... Ook Frankfurt, Londen en Parijs sloten hoger. De medewerkers van Rijkswaterstaat mogen nog niet terug naar hun kantoor langs de A12 in Utrecht. De toren werd donderdag gesloten. Medewerkers voelden toen trillingen in hun kantoor, waarna Rijkswaterstaat het gebouw ontruimde. Tot nu toe is de oorzaak van de trillingen nog niet gevonden. André Kuipers is in Houston herenigd met zijn gezin. Zijn vrouw en kinderen hadden zijn terugkeer uit het ruimtestation ISS gevolgd vanuit het vluchtcentrum van de NASA in de Amerikaanse stad. Kuipers zal de komende weken revalideren omdat hij door zijn lange verblijf in de ruimte spier- en botmassa is kwijtgeraakt. Alle werkzaamheden aan het centrum van het Vlaamse dorp Steenkerken liggen voorlopig stil. Een glasvezelkabel waarover de beelden van de Olympische Spelen in Londen naar Europa worden gestuurd, is bloot komen te liggen. Mocht er met de kabel iets gebeuren, dan zijn de Spelen volgens de Vlaamse media in heel Europa mogelijk niet te zien.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 Antwoord, het laatste uur. En ik spreek vandaag met Lenneke Plas uit Bennebroek. En uh, ja, Lenneke, leuk dat je op bezoek bent, gezellig. Yeah. En uh, ja, we willen graag wel wat meer van jou weten. Ben je ook uh, opgegroeid uh, in Bennebroek? Ja, klopt. Ik ben een uh, echte Bennebroekse. Okay. Geboren in Haarlem, maar verder uh, getogen in, in Bennebroek. Uh -huh. Ik ben wel weg geweest. Uh, ik heb ook in het buitenland gewoond, in Engeland. En, uh,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 Maar uh, dus daar heb ik ook uh, geholpen in de schoenenzaak. Ik ben gewoon naar de ja, basisschool gegaan, katholieke basisschool in Binnenbroek. Hm. Verder in Haarlem op school gezeten. En uh, ja, prima jeugd gehad. Eigenlijk heel veilig uh, opgegroeid in een veilig gezin eigenlijk. Ja, nou, dat ging dus, heel dus, positief. Uh, ja. En dus je ging ook daar naar de lagere school waarschijnlijk. Ja, de heet dat klopt. Worden.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 En uh, ook een internationaal jaar heb ik drie maanden in Engeland gezeten, drie maanden in Frankrijk en drie maanden in Spanje op internationale talenscholen. Het oh, echt. was echt, um, echt puur om de taal te leren, beter ja. te leren ook. Oh. En het uh, ja, was een geweldig jaar natuurlijk met allemaal internationale studenten. En het is uh, ook een heel uh, ja, bijzonder jaar wel geworden. En, uh... Ja, en wat voor zin? Nou ja, mijn zus die uh, deed de HJO, International oh. Business. Die heeft op Hagenveld gezeten, in Haarlem ook. Reemsteden, oh. sorry. En uh, die deed uh, daarna de HAO, uh, International Business. Die zat in Italië. Oh. En gewoon voor de studie. En dan kwam ze op straat wel eens een, een zendeling tegen. En die vertelde maar over uh, God en over Jezus. En zij had zoiets van, nou jongen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 En binnen zes weken waren ze eruit. En met hulp. Dat is apart, ja. Ja, met hulp dus van het christelijke echtpaar. Want omdat ik in hun huis bleef zitten, hadden zij geen geld. Want ze konden hun huis niet verkopen. Dus met hulp van het christelijke echtpaar, die heeft er hun geholpen met de aanschaf van die seniorenflat. En daardoor heb ik in die eengezinswoning ja, ja. kunnen blijven zitten.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 Al uh, nog naar Nederland kwamen, dat ze nog, nog ja. Nederlands konden leren. Ja. Ja. En jij bent een talenwonder, heb ik net begrepen. Ja, een talenwonder. <laughs> dat <is> ook weer. <laughs> als je al die uh, scholencursussen hebt gedaan in het buitenland, toch? Ja, Frankrijk, in Nederland en zo. Ja, in ja, Spanje. Ja, In je ja. talen. Ja, dus nou ja, dan moet je je ook bewust dat je kat.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 toen zei ik, nou weet je wat, als papa God voor mij een lieve nieuwe man heeft, dan vergeten jullie niet. Dan weet ik zeker dat dat meteen ook een, een, een lieve extra papa wordt voor jullie. Niet een nieuwe papa, want ze hadden een papa in, in Engeland, maar een extra papa wordt voor jullie. nou Toen was ze helemaal uh, ja, gerustgesteld. Ja. En daarna leerde ik uh, ja, via cursussen die ik deed, uh, ook in in kerk en leiderschapscursus heb ik gedaan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 En dat vind ik heerlijk. Het is omdat het heeft eeuwigheidswaarde. Ja. Het, het gaat zo diep in. Het geeft met de kern van je wezen te maken. Ook voor andere mensen. Het is het mooiste wat je kan doen, is Gods liefde uitdelen aan mensen. Ja, wat mooi. En, en uh, wat voor vakken geven jullie op die Bijbelschool? Dat, geef je les in, het, zeg maar? Of geef je les in het bidden voor de zieken?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 de traditionele kerk komt in Spakendorf zijn heel veel mensen met een traditionele achtergrond. En gereformeerd uh, vooral, geloof ik. Of, um, ja, maar toch hebben ook zij, zij weten heel veel, ze hebben enorm veel bijbelkennis. En ze uh, is echt een beetje af. Um,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 ...die altijd bij je zal zijn. Yeah. Dat vond ik zo mooi. Toen yeah. dacht ik van ja, dat is eigenlijk dus... ...dat, dat hij altijd bij je is. En yeah. bij iedereen tegelijk. Ja. Yeah. En niet alleen bij je, maar echt in je. Ja. Yeah. Nou, als hij echt in je woont... Mm -hmm. ...ja, dat, dan, dan, je, je, dan ben je nooit alleen. Dat, dat maakt het zo dichtbij. Is zo iemand die echt... ...hij wil echt in je zijn. En je helpen met, met alles en keuzes die je moet maken. En... Mm -hmm. en je leert ook steeds beter keuzes maken met hem. En je leert zijn stem steeds beter staan door in de Bijbel te lezen. Uh, door zijn hulp te vragen, te bidden. Bidden is eigenlijk gewoon praten met God. Je mag je hart bij hem uitstorten. En hij wilde hij wil er echt voor je zijn. Mm. En dat heeft ja, totaal omgekeerd gemaakt in mijn leven. En dat zie je nu ook in die andere uh, mensenlevens ja, misschien wel. Klopt, ja. klopt. Ja. ja, Mensen die daar komen, die uh, gaan ook steeds dieper. En die uh, hebben ook zoiets van, dit wist ik niet.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 En we hebben er ook een, een soort banner bij. Dus een uh, weet je, als je genezing wil, dan gaan we, gaan we een beetje bidden voor genezing. Nou, een, en, een soort vlag, hè? Een, een soort vlag, vlag met ja, tekst ja, erop. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. Mooi. Ja. Nou, heel hartelijk bedankt uh, voor dit interview, voor het gesprek met jou. Ja, en ik wens je heel veel succes met uh, jullie nieuwe werk. Ja, dankjewel. je wel. Dus dat je maar veel markten en vooral veel mensen natuurlijk ja. mag bereiken, ook in Zandvoort en op andere plaatsen. Heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Bedankt. me, maker, change me, lover, love me, cause I'm so tired of living for Inside. So I fall oh.